9 uur! Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Morgen mogen de middelbare scholen weer volledig open, maar veel scholen gaan daar nog niet toe over. Vanaf 7 juni is de opening verplicht, maar uit een rondgang van nu.nl blijkt dat ook die deadline voor veel onderwijsinstellingen te vroeg komt. Directeuren zeggen dat ze niet weten hoe ze dan de roosters klaar moeten hebben en ook nog te zorgen dat leerkrachten en leerlingen tweemaal per week een corona zelftest doen. De onderwijsbonden hadden liever gezien dat met deze stap was gewacht tot het volgende schooljaar. In Lekkerkerk, ten oosten van Rotterdam, woedt een zeer grote brand in een houthandel. Daarbij komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Omwonenden worden in het bericht gewaarschuwd voor overlast door de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De brandweer voert metingen uit om te controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen. Duitsland beschouwt Nederland met ingang van vandaag niet meer als hoogrisicogebied. Dat betekent dat er geen sneltests meer nodig zijn voor Nederlanders die een bezoek aan Duitsland brengen dat korter duurt dan 48 uur. De testverplichting geldt nog wel als je langer in Duitsland blijft. Ruim de helft van alle inwoners van de Verenigde Staten is gevaccineerd tegen COVID-19. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Gezondheidsdienst. Onder 65-plussers ligt het aantal nog een stuk hoger. Bijna 90% van de oudere leeftijdsgroep heeft inmiddels tenminste één inenting gehad. President Biden wil dat op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag, zo'n 70% van de 330 miljoen Amerikanen in elk geval een dosis heeft gehad. De effecten van de vaccinaties zijn steeds zichtbaarder. Volledig gevaccineerde mensen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Het weer: bewolking in het noorden en westen lost geleidelijk op. Daarnaast over, overal zonnig met wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 15 graden op de wadden tot lokaal 23 in het zuidoosten. De komende dagen houdt het vrij zonnige en warme weer aan met de hoogste temperaturen in het zuiden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB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 En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. Een stad bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam als de zoon van een komiek en caféhouder Levi David. En Francine Terveen in een arm Joods gezin van vier kinderen. De ouders traden op met komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op de kermis met zijn broer Hartog Hakkie. Zijn dertiende trad Louise vaak op met de zus Rebecca. Beter bekend als Rika. In Rotterdam deed hij dat ook buiten de kermers. En na ruzie met zijn vader ging hij als goochelaars hulpje naar Engeland. Nou, dat is allemaal een beetje een flop geworden. En uiteindelijk is hij in Nederland weer terechtgekomen. En uiteindelijk leren ja, we hem allemaal. De grootheid gehad met zandvoort bij de zee. Een reis langs de Rijn. En nu hoort hij Louis Daams met in de Jordaan het Bleke bed. waar is het op de wereld zo vrolijk. Gezellig en onrecht, waar heb je nog de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier, waar leer je Amsterdammer pas kennen? Waar moet je aan het bevennen? Waar onttrekt het glauwe zwan? Waar vindt men de hartenplot van Amsterdam?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 Je zaligheid, is de trots van elke Amsterdamse meid? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de doffe jongens gek, maar het hart van de open blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Is het een plekje waar ik te wilde gaan? Met een muilezeltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Nou dan Mexico. Tempels en palmen en meren. Flamingo's en slangen met vieren. We trekken door weken volgen volgende stromen en drinken aan iedere Bella, boca, Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zou reusachtig zijn, ai, ai, ai. Met een manetje loopt je door heel Mexico. Het heet Mexico. Ik zeg Mexico. Flinders zo groot als mijn hoed. Bloemen zo rood als mijn bloed.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 Een van de top, de boven gaat de de boven Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn. Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, das ook das das das Een berg die zo heen moet wel machtig zijn, ja. En toen kwam voor de centpilaat, de, de dag dat hij voor moest komen. De rechter was een strenge man, hij kreeg twee weken zo. Daar liet hij echt geen tranen om. zijn moeder echter wel. Ze schreef hem een brief heel droeg, mijn jongen jij bent geen moef. Jonge lief, zo luister naar je moeder, in die cel, daar hoor je toch niet uit. Hij stak toen hij weer thuis was rang, de handen uit de mouwen. En ging met nu de ene zien, opnieuw weer een zender bouwen. En in de eet hoorde men, razend stem geluid, De moeder van de zender stond duizend angsten uit. Ze smekte haar kind, maar hij schoof ieder bezwaar op zee. Jong toeluister luister naar je moeder. In een daar hoor jij toch niet uit. Jij bent vrij, doe dit dan voor je moeder. Zender opgespoord, weer kwam hij voor de rij. Hij zei, ik zal het nooit meer doen De man met de pet zei, echter Je staat hier voor de tweede keer Oké, okay, je krijgt gezin je, je gaat maar voor twee maanden nu Opnieuw de cel weer in zijn moeders schreef weer een brief. Waarom toch mijn jongen lief? Jongen lief, zo luister naar je moeder. In die cel, daar hoor jij toch niet thuis. Ben je vrij? Doe dit dan voor je? De moeder van de zendpiraat. En daarvoor een stukje: ja, zuster, nee, zuster met de opa kata pet. Zien we hem Zandvoort, lokaal omhoog vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijden. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zou meteen Eric Christiani. Of Willy Durby komt eraan. Maar is die Peter van Os en Henriette met Wilde Rozen. Jong en charmant, heel mijn hart stond in brand Voor jouw ogen zo zwart als de nacht Als je lachte vol vreugd, was je een toonbeeld van jeugd En je stem klonk zo lief en zo zacht ons geluk loopt voorbij, was voor jou en voor mij, een geluk dat slechts kort heeft bestaan. Want je ging van me heen en je liet mij alleen, waarom heb je dit alles gedaan? Jij deed mij denken aan rozen Rozen met ogen zo fijn Bloemen die minder me verveelen Daar ze jouw beelden is zijn Want zo de wilde rozen, stemt me tevreden en blij. Ik zie een beeld in die rozen, dat beeld me liefste ben jij. zie een beeld in die ozen, dat beeld m'n liefste ben jij. Het oude spreekwoord zegt, maak dit niet op aarde. Toch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er om te overwinnen. Dus weet God dat je met klagen gaat verdelen. Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Die de moed verliest en kniest, heeft later spijt. Blijf gehoopt naar betere streven, die geen moed heeft om te leven. Is maar lach en wordt hier nog lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalige geuren en je leeft tot elke prijs de lieve mag kennen je door kussen hier verwennen naar de wordt parade donkere wolken die verdwijnen eenmaal zal de zon weer schijnen hou een lied en blijde lach voor elke dag wat je zonder strijd bereikt dat een verzoening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 Leer de liefde, eenmaal kennen je, door kussen hier verwennen, de aarde wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Al een lief en blijde lacht voor elke dag. Ben ik vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer. Droom nog altijd, dat wil ik wel weer.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 Wil ik wel weten, op een avond, dan zie ik je weer. Ik nooit meer. U hoorde de muziek van Eric Christiani met Hoe je heette, dat ben ik vergeten. En daar Willie Willy Durby met Donkere wolken die verdwijnen. En de volgende artiest is Leendert, beter bekend als Leen Jongewaard... geboren in Amsterdam op 30 maart 1927. En overleden in Nice op 4 juni 1996... was een Nederlands acteur en zanger die vooral bekendheid. Hij door zijn optreden in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster. Het schaap met de vijf poot en citroentje met suiker. En door zijn vertolkingen van liedjes, zoals in een rijtuigje. Op een mooie Pinsterdag. De Pinksterdag komt eraan En mijn opa en hoort hem nu samen met uh, Wim Zonneveld. Wim Zonneveld en Lee Jongewaard met in een rijtuigje. Reden we naar Fienkeveen Op een dag in maart Zo kalm en bedaard In maar schommelen En maar kijken naar de komt van het paard in En geen auto om de weg Want die had je toen nog niet Er ging scheef bij iedere bochie Oh, wat, oh, wat weer? Een in maart, zo kolen met en pitaar en maar schommelen en maar kijken naar de komst van het paard in de reet.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 I'm not going to be a man. I'm not going to be a man. I'm Saddle your Joseph Smit, daarvoor hoor u Tom Manders. Met mijn auto, mijn hoestbui op vier wielen uit de 1957. En de volgende artiest is Donald Jones. Officieel heet hij Donald Towel Jones. Geboren in Harlem, New York, op 24 januari 1932. En overleden in Amsterdam op 5 november 2004. Was een Amerikaans, Nederlandse danser, acteur en zanger van afro-Amerikaanse afkomst... En hij werd bekend als de eerste zwarte ster in de Nederlandse showbiz. Geboren in de VS kwam hij in 1954 naar Amsterdam... om het zar zijn geluk te beproeven en het racisme in zijn land te ontvluchten. Naar eigen zeggen was hij in Nederland in de eerste jaren een bezienswaardigheid. hij werd in Nederland al snel bekend door vele optredens op televisie en cabaretproducties. Cabaret zijn eerste engagement kreeg hij bij Cito en Marijke Hoving... in hun cabaretgroep Tingle In Eind jaren 50 speelde hij een rol... Van de werkstudent Dinky in de televisieserie Pension Homeless. Die serie zong hij de grote hit: Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En dat was 1959 en die heet, hoort u nu, Donald Jones met in een doosje willen doen. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren.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 Leaves stuck in a dozier, villain doing, and you're Bavarian. Hell, hood Bavarian. Don't let it get for under half a million. And tell 'em now, had dexter open doing, and then strike it, so such so suches like you dan lig je in de watten en niemand kan erbij, geen die je kan stelen, je bent helemaal van mij, ik zou je. Dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken, en een zoen.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 Waarvan ik droom. Ik zou alles willen geven om alleen voor jou te leven. Ik wil alles, ik wil alles voor je doen. Beleef de tijd van de leer met het Zandvoort, Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort.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 Jou ja, vergeet ik nog. Sonja Oosterman met Daar waar de molens staan. En daarvoor de Ramblers met Ik wil alles voor je doen. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend Zandvoort uit Zandvoort. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Ramse Safi, geboren in Nuli-Suzet. 29 augustus 1933 en overleden in Amsterdam op 1 december 2009 was een Nederlandse sansonier en acteur na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedy maakte Chaffie sinds de jaren 60 furoren als zanger liedjes als Sammy we zullen doorgaan, pastoralen laat me, zing, vecht huil, bid, lach werk en bewonder en Chaffie Chantel uit de jaren 60 en 70 werden krachtige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 niet verder dan dit ene dag. Zuidwesten bloeit kan ik de dus nachts niet slapen. Dan lig ik te denken aan de vissen vissersdienst op zee. De Crissito's met Als de Westen. Nee, Als de Zuidwesten loeit. En daarvoor alleen met het lied van de Westerhaar En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Maar als het goed is hoort u nog regelmatig dit programma tussen 1 en 2 voorbij komen. Al opnames vanaf 2011 komen voorbij tijdens het corona. Het is nog steeds anderhalve meter afstand houden. Goed uw handen wassen. Want uh, ja, het houdt nog niet op, hè. Het gaat in ieder geval al wel stukken beter. Minder overlijdens, minder ziektes. Maar ja, hoe je het weet, is het weer terug natuurlijk, hè. Ik laat u achter met Tante Leen. Met, uh, samen met Johnny Jordamed. Omdat ik zoveel van je hou. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Jij ja, bent niet mooi. Je bent geen knappe vrouw. Je nagels staan voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou...